Geen boze plannen meer, geen heksenstreken. Eucalypta wil een lief oud vrouwtje worden. <tie> dat zegt ze tenminste. Maar geloof jij er iets van, Oegeborrel? Geen biet, Salomo. Heel en dan nogal wel tamelijk geen biet. Ja, tussen zeggen en doen bestaat een groot verschil. Vooral bij heksen. Ik ben dat volkomen met je eens, Salomo. Alleen Paulus wil van geen bedenkingen weten. Zoals gewoonlijk.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 Veel minder spannend. Een hek zonder streken, dat is niks, hè? Helemaal niks. Hahaha, <laughs> moro. Kijk maar niet zo somber. Er bestaat immers volstrekt geen kans dat zoiets ooit zou gebeuren. Heus, Eucalypta bedenkt zich nog wel. goed we stellen ze even, Sarmo. Daar komt Paulus juist wandelen. Laat vooral niet merken dat we het over hem hadden. Ga je begrijpen? Ik laat niks merken. Ah, die Paulus. Zo! Hoe gaat het met jullie? Uitstekend, dankjewel. En jij ziet eruit als een zielsgelukkig mannetje. Nou, dat ben ik ook hoor, zielsgelukkig. En jullie begrijpen zeker wel waarom. Mm hm, ja, dat, uh, dat vermoeden we. En we hadden het juist... Zellemel, wat spraken we nou af? O oh ja, dat is waar. Ik, ik wilde zeggen, we hadden het juist niet over je, Paulus. oh, dus niet? Nee, niet.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 De volgende keer, Paulus. De volgende keer. Zo, de volgende keer dus. Wat zal mij benieuwen?